9 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Verhoging van het eigen risico in de zorg naar 775 euro is een van de mogelijkheden om te bezuinigen, zeggen topambtenaren. Morgen dienen ambtelijke werkgroepen voorstellen in om per beleidsterrein 20% te besparen. Behalve een forse verhoging van het eigen risico wordt ook verkleining van het zorgpakket genoemd. En ook zou bij een bezoek aan de huisarts per keer 5 euro contant in rekening kunnen worden gebracht. Zulke maatregelen worden noodzakelijk genoemd om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. De komende jaren loopt de schatkist miljarden euro's mis, onder meer door de economische crisis. Om van dat tekort af te komen en om de vergrijzing op te vangen is naar schatting 29 miljard euro nodig. De verwachting is dat de bezuinigingsvoorstellen een belangrijke rol gaan spelen in de verkiezingscampagne en bij de formatie van een nieuw kabinet. De Tjetjeense rebellenleider Umarov heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen op de metro in Moskou. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich maandag op tijdens de ochtendspits... in twee metrostations en daarbij vielen 39 doden. De Russische autoriteiten gingen er na de aanslagen op de metro al vanuit... dat militanten uit de noordelijke Caucasus erachter zaten. In een videoboodschap op een Tjetjeense rebellenwebsite... claimt Umarov dat hij persoonlijk opdracht heeft gegeven voor de aanslagen... Het is volgens hem een vergelding voor het doden van onschuldige Tsjetjenen en incushieten door Russische veiligheidstroepen vorige maand. Hij dreigt op de site met meer aanslagen. Feyenoord-Vitesse is geëindigd in 2-1 voor de Rotterdammers. Vanavond werd alleen de tweede helft in de Kuip gespeeld. De wedstrijd werd anderhalve week geleden in de rust gestaakt bij een 1-1 stand. Door de vele regen in Rotterdam was het veld onbespeelbaar geworden. Makai maakte in de 55e minuut het winnende doelpunt voor Feyenoord. De Rotterdammers blijven op de vierde plaats staan in de Eredivisie. Vitesse staat 14e. Het weer. Vanavond trekken buien over het land. Ook morgen buien. Mogelijk met windstoten, hagel en onweer. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2010. Al twintig jaar live. ZFM. Met nu. ZFM Klassiek.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 Bye. Mm -hmm.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 Het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 160.